Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Schrijver Gerrit Komrij is overleden. Dat heeft zijn familie aan de NOS bevestigd. Komrij wordt gezien als een van de veelzijdigste en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. Hij buteerde in 1968 met een poëziebundel. Ontwikkelde zich later tot essayist en televisierecensent. En ontpopte zich ook tot een gevierd proza-schrijver. Hij kreeg in 1993 de PC-hoofdprijs voor zijn beschouwend proza. En in 1999 werd zijn in liefde bloeiende bekroond met de Gouden Uil. Het is nog niet bekend waaraan de schrijver is overleden. Zijn familie komt in de loop van de ochtend met een bericht daarover. Hoewel hij vanaf 1984 in Portugal woonde... werd Combrei vanaf 2000 tot 2004 tot dichter des vaderlands uitgeroepen. Vorig jaar kreeg Combrei nog een eredoctoraat aan de Universiteit van Leiden. Gerrit Combrei is 68 geworden.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 Als u nou ook naar het nieuws zit te luisteren... en dan toch een beetje ontdaan bent door het overlijden van Gerrit Komrij... en u heeft iets moois in de kast staan van Gerrit Komrij... bel dan even naar 0800 1121 Als u een stukje wil voordragen uit het werk van Gerrit Komrij... Dat vind ik wel een, een mooi eerbetoon om de, de uitzending even te larderen met uh, proza. 0800 1121 en u kunt ook altijd even mailen nachtsuster apenstaartje twitteren kan via @nachtsuster en uh, chatten kan ook via www.nachtzuster.net. Verder uh, heb ik een aantal vragen die nog helemaal niet beantwoord zijn. Dus uh, um, ja, ben ik nou weer u gaan zeggen? Ik ben weer u gaan zeggen. Zo, zo raar af en toe maken opeens die schakeling... terwijl ik van de meesten van jullie gewoon je mag zeggen. Dus uh, uh, mocht je een antwoord weten op een van de vragen... bel dan even naar 0800-1121. Zo is er de eerste vraag van deze uitzending van Jan over de kerkklokken die ook s'nachts luiden. Is het niet mogelijk om die dingen uit te zetten? En wat is het nut om ze om twee uur en drie uur s'nachts nog uh, te laten luiden? 0800-1121. Mevrouw Groenewegen wil graag weten waar het verschil vandaan komt tussen de uitkering voor alleenstaande uh, bijstandgerechtigden en alleenstaande AOW'ers. Waarom daar zo'n uh, zo, ja, verschil in bedrag tussen is. En wie die rekensom dan maakt hoe dat gaat? 0800-1121. Nou, het verhaal van het gas in België lijkt mij opgelost. Mark wil graag weten hoe het zit met doping. Waarom uh, hoor je daar wel vaak over um, uh, bij wielrennen en atletiek? En minder bij bijvoorbeeld uh, tennis of uh, nou, voetbal inderdaad of handbal. Er is al iets over gezegd zojuist, maar mocht je nog een aanvulling hebben 0800-1121. En meneer De Wit belde net, die wil weten de, hoe het komt... dat de bliksem zo vaak inslaat in een elektriciteitshuisje. Of is het zo dat de bliksem ergens anders inslaat... en vervolgens zich in het huisje ontlaat? Als je meer weet over bliksem, bel dan even bliksem snel naar 0800-1121. Dit well, auto is automatisch. Het is systematisch. Het What's breeze Lightning? Breeze Lightning! We'll get some overhead, lift and some four-barrel pods, oh yeah. Keep talking, what keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll do to get the money. With the four-speed on the floor, never waiting Chicks a cream for Grizz Lightning We'll get some purple French tail That's a 30-inch thing, so oh yeah A Palomino dashboard Is lightning en uh, lightning, eh, oftewel um, bliksem. Daar gaat het natuurlijk ook over, aangezien meneer de Wit de vraag stelde... hoe het zit met elektriciteitshuisjes en bliksem. Waarom vaak daar de bliksem in slaat. En uh, of dat misschien te maken heeft met geleiding vanuit andere locaties. 0800 1121, als je daar iets over kunt zeggen. Martin, goedenacht. Goeiedag, ik moet Hallo. horen, uh, het zit zo, deze mensen die het uh, hebben over de druk, over het aardgas, die zitten er allemaal naast. Uh, oh. Zitten zit er allemaal naast. <laughs> het heeft namelijk met de calorische waarde te maken van het aardgas. Of het met het wat? Calorische waarde. Kolorische waarde is dat een heel. Ja, kolorische waarde. Want, uh, de, de, de, hoe hoger de kolorische waarde van het aardgas, ja. hoe sneller het, aard, uh, het gas warm is. Bijvoorbeeld, je hebt Noordzeegas, die hebben een andere kolorische waarde als slochterengas en, die... en als Russisch gas. Ah, ja. En uh, ja. Want als je op je afrekening van je, van je, van je energiebedrijf... dan staat altijd een afrekening, calorische waarde. daar wordt die mee berekend. Die staat daarop. Want als je bijvoorbeeld een... Uh, ik ben misschien wel eens op vakantie geweest of wat er ook. Een, als je bijvoorbeeld een pannetje water op propaan zit... dan die je een hele hoge calorische waarde. En die is sneller warm als dat die bijvoorbeeld op aardgas zit... Begrijp je? Ja, dus het, het heeft er gewoon mee te maken dat... Uh... De calorische waarde. Het heeft niks met druk te maken. Want dat zou overal verschillende inspuiters in de toestellen moeten zitten. Die druk, dat slaat helemaal nergens op. Dat is namelijk 0,2 bar, zeggen ze. Dat is niet zo. De voordring is 100 millibar. Dat is dus 0,1 bar. En dan is de druk meestal 30 millibar, dus weer een kleinere gedeelte. Het heeft echt met de calorische waarde, kijk maar op je afrekening, de calorische waarde van het aardgas te maken. Want het ene aardgas is het andere, er zitten verschillen in de calorische waarde, waardoor het pannetje water of melk eerder of later warm is. Oké, okay, maar want, want um, uh, ik krijg ondertussen via de mail ook nog allerlei opmerkingen. Zo uh, zegt Iwan van het heeft er ook mee te maken uh, dat het voor Nuis misschien uh, minder nee, gas nee, afgeeft. Nee, dat kan niet, want dan zou je bijvoorbeeld oh. in allerlei verschillende plaatsen... Verschillende uh, inspuiters in je vernuis moeten hebben. Dat kan niet. Want bijvoorbeeld als ik een toestel in België koop, vroeger had je stadsgas en aardgas. Toen moest het omgebouwd worden. Alle toestellen, want stadsgas was een ander soort gas. Maar het heeft niks met gas te maken, met een ander soort druk. Maar het heeft echt met de chlorische waarde te maken. Okay. Dat je zegt voor de chlorische waarde. Dat, dat som, eh, somm, sommige gassen worden eerder warm als. Um, ja, als, als een ander soort gas, bijvoorbeeld in de Noordzeegas. Er zitten bijvoorbeeld veel uh, uh, andere soorten stoffen, waardoor het, uh, waardoor het bijvoorbeeld minder waarde wordt als, als, uh, als uh, chronisch gas. En, ze, uh, en daarvoor wordt die berekening. Bij de gasunie hebben we namelijk monsterhappers staan. Monsterhappers. Die, die, die het gas leveren naar de, naar de, naar de, naar de energiebedrijven. En die monsterhappers nemen elke keer. Om de tien om de minuten nemen ze een monster Happen, uit het ja. gas. En dat wordt berekend in de computer. En daar hebt u afrekening van. En dan heb ik ook nog een mailtje van Joris. Die schrijft: Het heeft er ook nog mee te maken dat Nederland laag ligt. En? Nee, nee, nee, nee, dat oh. kan toch niet. Dat kan toch niet. Je kan toch niet overal verschilden. Want dan zou je overal elke plaats of elke. Elke zou dan een andere eer moeten hebben. Want we hebben gewoon een distributienet. We komen met 80 bar de grondhuis bij de gasunie. Dat wordt gedistribueerd naar 40 bar. Van 40 bar wordt het naar 8 bar getransporteerd. En van 8 bar gaat het in het distributienet naar 100 millibar of 30 millibar. En dat komt bij de mensen binnen. En meestal... Gaan maar we Martin, kan het, Wat kan, zegt het u? Niet, kan het niet ook een combinatie zijn? Nee, absoluut niet. Echt niet. Ik zit zelf in het werk. Ik doe, doe nee, anders. Het is de calorische, ja, de, de, de calorische waarde klaar. De calorische waarde, dat is de oplossing. En dan moet die meneer maar eens op zijn afrekening kijken. Kijk zelf ook maar eens. Dan zie je calorische waarde. Want de calorische waarde, dat bepaalt de, de, de, de snelheid... waardoor het water of melk warm is. En als ik bijvoorbeeld... Ga het maar eens proberen, neem eens een pannetje aardgas of een pannetje, uh, of een pannetje aardgas, of een aardgas en zet dat op met een pannetje water ergens op. En neem dan bijvoorbeeld een propaalfles en zet daar op dezelfde tijd ook maar een pannetje water op. Dus dan zul zie je zien dat het water van het propaargas drie keer zo snel warm is als dat aardgas. Ja, ik geloof dat, ik, je wel. Ik, waard ik geloof je wel, maar het kan ook nog wel zijn dat als ik hier iets op propaan pas, uh, propaan, op dat hetzelfde blikje gas uh, kook, dat het dan toch sneller gaat dan in België. Nee, nee, ja, maar dat, dat, nee dat kan ik niet. Het niet. kan niet, Je hebt verschillende drukken. Ik bouw zelf die gasstations, die bouw ik zelf namelijk. En oh. Tenminste, ik ben ermee bezig. En dan moet met, jij wel hey, weten wat je werk. doet. Ja. En, en, en die gastjes die hebben geleveren of 100 millibar af of 30 millibar. En het heeft niks, echt totaal niks met, uh, met, het, met, met, met, met, met de druk te maken. Echt niet. Ja, het staat genoteerd Martin, dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, dag. 0800 1121 Claudio. En goedenavond Astrid. Hallo. Hallo. Ik heb een vraagje ook over uh, onweer en bliksem. Ah, nou, we waren er toch mee bezig. Ja, daarom. En uh, ik zit uh, een beetje de bijrader af te stropen. Ja. En uh, ja, ik zit in uh, regio Amsterdam. En uh, het komt maar niet hier, oh. en het wordt beloofd en alles. <laughs> beloofd ook. <laughs> ja, precies. En uh, soms zie je echt van die vlekken boven de stad uh, en dan komt er maar niks. Maar uh, mijn vraag is waarom, uh, het valt me dus op, dat uh, Onweer vaak op dezelfde plek is. In het oosten van het land of, in, uh, of juist in het noorden. En... Ja, Mijn vraag erbij is ook waarom het steeds om uh, de grote stad heen gaat. Of het te maken heeft met, uh, uh, met, met luchtvervuiling of iets. Of... Ja, dat bereiken de stad maar dat zeker niet, zeg maar. Ja, het heeft volgens mij ook nog te, te maken met water. Dat, dat uh, uh, onweer niet graag water oversteekt. En het heeft ook nog te maken met hoogteverschil. En het heeft natuurlijk te maken met uh, luchtstromingen. Dus het heeft met een hoop dingen te maken. Maar inderdaad... Op sommige plaatsen. Het, het blijft ook frappant dat ze bijvoorbeeld. Um, ik hoorde daar uh, Reinier van den Berg nog over op de radio, de weerman. Dat ze bijvoorbeeld regen nog steeds niet kun, echt sluitend kunnen voorspellen. Nee, precies. Is Zie je van, gek? Die, van, die, van die vlekken, zeg maar, en dan komt er, uh, er kan er wat uitkomen. Ja. En, uh, of je ziet juist niets en dan komt er ineens een plans bij die niet te weg. Blijft raar, hè? Dat blijft inderdaad, uh, of de nee, echt te, te, te, te vertrouwen is die bijraden, dat weet ik ook niet echt precies. <laughs> maar uh, het valt me echt op, dat, uh, want ik heb bijvoorbeeld wel eens in Wilnis of Meidrecht uh, vroeger geallangeerd bij mensen. Yeah. En zo erg ver van, uh, van de Randstad is het ook niet echt, ze ik fijn die kant uit. En uh, daar had je echt, uh, echt goede onwis en echt uh, ja, goede klappen en alles. Yeah. Dat, dat blijft een beetje uit in de Randstad, vind ik, de laatste tijd. Ja, nou, het zou, het zou ergens aan kunnen liggen, het kan ook toeval zijn... Maar uh, ik, ik ga eens kijken of ik er een antwoord op kan vinden, Claudio. 0800 nou, ik, ik vraag 112. me af of iemand dat weet, ja. Ja, dankjewel voor je vraag. Hartstikke graag gedaan. Oké, okay, goeienacht. Doei. Doei. Doeg. Marijn. Hi. Hallo. Hai, dat is het. Zeg het maar. Uh, ja, je vroeg naar mensen die Komrij wilde voorlezen. Oh, wat goed van je. Ja, Ja. ja, ja het gaat me wel aan. Ja? Ja, ik, ik ken hem oppervlakkig. Oh. Uh, ik zit zelf in de literatuur, toen dus kwam wel op feestjes tegen en hij was het wel eens met me oneens <laughs> als ik iets op internet had geroepen. Uh, dus dat is toch nog net eens iets anders dan uh, nou ja, als een DNR op afstand overlijdt. Zeg maar. Ja, dan komt het iets dichterbij, hè? Ja. ja, en hij was ook echt onze grote Leidsman eigenlijk. Hij was de dichter des Vaderlands, is hij toch heel lang hij geweest. De des vaderlands, ja. en hij is de belangrijkste bloemlezer ook van Nederland. Hij heeft de, de ja. bekendste en de dikste en de meest relevante bloemlezingen altijd. Dus als je door hem was gebloemdeleefd, dan bestond je. Of dichter. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik besta nog niet. Hé, hey, potdikkie. <laughs> ja. Nou, nou. Ja, dat zal me dus nooit meer gebeuren. Dat, het ge het was, dat is wel echt iets, hoor. Het is, als je gaat schrijven, tenminste, ik heb dat en ik weet wel dat anderen dat ook okay, hebben. Het is toch een soort van ambitie om in de dikke rij te komen. Ja. Met gedicht. Hey. Ja. ja, dat wordt hem nu niet meer. Of er moet nog nee. iets liggen. Ja. Ja, nou, dat verwacht ik niet. Nee. Ik weet nee. maar nooit. Hij was wel altijd aan het licht. Nou, ik ben wel heel blij met je. Want het is. Uh, kijk, je zit hier zo s'nachts bij zo'n uitzending en dan komt ja. opeens dat bericht binnen. En ik moet zeggen, ik had al op uh, Twitter even voorbij zien komen: van is die misschien overleden of niet? Maar ja, daar ja, kan je dan niks over zeggen als dat nog niet geverifieerd is. Want dat is ook ja. altijd zo naar om iemand al overleden te verklaren. Ja. En toen kwam net inderdaad het, uh, het nieuws vanuit uh, de NOS, die dat altijd heel keurig uh, driedubbel checken, dat hij inderdaad is overleden. En dan denk je ja. ja. Ja, we zitten hier nu en als het een muzikant was geweest... dan kon ik een mooi plaatje van hem draaien, maar ja, om nu... Om... Er is een, zelfs een plaat met muziek van hem... Ja, en Erik ja, van Muiswinkel ik... heeft ook uh, die heeft twee koningskinderen uh, gebracht. Dus daar was ik ook al even nee, maar naar... Zijn het... eigen voordrag bedoel ik. Er is iemand die heeft voordrachten van Gerrit. heeft op... op muziek gezet? Ja, hmm. ik, heb, ik heb zo even niet de naam van de muzikant voor je... maar die heeft het met Deelder gedaan en met Gerrit. Oh, oké. Okay. Nou, dus dat nog staat over... wel, maar... Ja, dan moet het hier ook nog maar net zijn... Ja, is... wel tegenwoordig kun je natuurlijk. Nou, als iemand iets, uh, iets heeft in die richting, nachtsuster, omroepmax.nl, wie weet. Uh... Maar ik ben al heel blij als we ze woorden weer even de etering kunnen sturen. En daar uh, kun jij bij helpen. Ja. Ja. Nou, is het altijd zo dat als mensen gedichten voorlezen in deze uitzending, zet ik altijd dat klassieke Greensleeves muziekje op. Wat, uh, <lacht> ja, als je het zou bespaak, ja, maar dat, als je... dat kan nu niet, hè? Maar ik vind ja, ja. wel. Uh, in dit geval dacht ik, er moet wel een, een, uh, een klein stukje. Um, ja, een, een, een, er moet een, een stukje, hoe zeg je dat, uh, sfeertekening bij. Dus ik had, hm. ik had wel een muziekje opgezocht, dus dat zet ik dan vast nou, aan. Wat jij wil. Ja, ik zet het muziekje aan, gewoon iets moois. En dan uh, laat ik het aan jou Oké. Okay. Dit gedicht is een heel oud gedicht van Gerrit van uh, begin jaren 70 geloof ik uit mijn hoofd.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 Ik heb de deur toch op een kier gezet. Er zitten mensen op een rij. Ze smeken mij. Ga terug. Ga terug. Ik zie nog net een oogwol smelten. En een haar verbleken. Waarom koos je nu juist deze? Nou, ik heb natuurlijk heel snel even gezocht. Ik, ik, ik moet bekennen dat ik eigenlijk niet kapot ben van Gerrit als dichter. Ik heb wel wat gedaan op werk. Nou, hij is een grandioze dichter, hoor. Begrijp ik niet verkeerd, maar hij is zo ontzettend klinisch meestal. ja. En van de gedichten die ik zo snel even uh, kon bekijken, is dit de meest emotioneel beladen. En dat, dat spreekt mij dan toch, als het je lukt, om en heel mooi te schrijven... en, en nou ja, een bepaalde diepte aan te brengen, dat, dat heb ik toch het liefste. En daar voldeed deze dan het meest aan. je nou, dankjewel. Ik, uh, ik ben blij dat jij uh, even de woorden hebt kunnen vinden voor me. Dankjewel daarvoor. Ja, heel graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht, Asit. Dag 0800 1121 hans Ja. Ben ik in de uitzending? Ja hoor. Oké, okay, mooi. Hoi mevrouw de Jong. <laughs> Dag uh, meneer Hans. Ja, kijk aan. We gaan we de volgende. Ik heb mijn eigen beetje te storen aan uh, Martijn, meen ik dat hij heette, de man uh, de, die de gastenschans bouwde. Martin? Uh, ja. Of Martin. Ja. Nee. J jij zei dat het was een mail of een een witte of nee, Joris die zou, die uh, suggereerde dat het misschien uh, kwam door de plaats of het in België was. Uh, of in Nederland uh, dat, het gas, of dat het melk eerder zou koken. Ja. Dat werd door uh, Martin uh, gelijk helemaal van tafel geweegd. Dat was niet zo. De calorische waarde. Uh, de calorische waarde, that's it, en ja. nothing else. Ja. En toch is dat niet waar. Want uh, Joris heeft wel gelijk. Oh. Het is namelijk zo dat hoe hoger je komt, des te lager wordt de luchtdruk. En hoe lager de luchtdruk, des te eerder water of een vloeistof, ook melk kookt. Simpel gezegd, als je in de bergen zit, heel hoog... Ja. Kookt het eerder dan dat je heel diep in een dal zit... waar de luchtdruk hoger is. Dus het is gewoon toch een combinatie. Het is een combinatie. Maar... Martin moet, is, Martin moet er een beetje rekening mee houden dat niet alleen zijn waarheid de enige waarheid is. En eigenlijk alles dan maar van tafel vegen. Want nee, daardoor... maar Martin vond het gewoon heel belangrijk... dat wij begrepen dat het voornamelijk met de calorieën waarheid. Maar Oostende ligt toch niet op een berg? Ik weet niet hoor. Nee, maar, nee. Nee, maar het, waar het om gaat, was, het was absoluut niet zo. Ja, En nee, ja, daar nee. gaat het niet om. Het, kan, en, het is ook echt niet uh, die factor drie... Uh, wat de man uh, die de vraag gesteld heeft uh, uh, uh, aangaf. Het gaat niet om die factor drie, uh, uh. zeg maar, dat het sneller gaat... Maar waar het mij eigenlijk om gaat, is dat, dat, dat uh, het geen kwaad kan om ook eens keer open te staan voor de mening van <laughs> anderen. Nou, dat is sowieso iets wat je in dit programma nog wel op kunt steken. Juist. Ja. Nou ja. En dat Goed. wil ik even kwijt. Dus Joris, die had toch gelijk. Nou, ik denk dat Joris blij is dat te horen. Dankjewel, Hans. Oké, okay, hoi. Doeg. 0800 1121, Meneer Jansen. Uh, mevrouw de Jong. Daar. Goedemorgen. hallo. Ik hoorde ook allemaal van die rare dingen over het gas. En dan heb ik die waren, dat klopt. En die hoogte, dat klopt ook. Alleen die drukken die ik allemaal voorbij hoorde komen, daar klopt dus niks van. Want het komt namelijk met meer dan 300 atmosfeer regelmatig de grond uit. Dat hebben ze pas leren bevechten toen ze bij er zo'n bel aanboren. Die zat op 350 auto en dat brengen ze dan terug, uh, zag ik maar zeker, tot iets van 3, nog wat. En uh, dat komt uit je kraantje met 0,75. Maar goed, daar ben ik niet over. Het ging ja. over uh, Gerrit Komrij. Ik bedoel ja. van de mededeling. Ja. Ik bewonderde man zeer om zijn eigen persoon en individu. En ik heb zelf eens een keer gedicht geschreven... Uh, uh, eigenlijk uh, ten faveur van hem of uh, ja, een soort ode. Nou, kijk. Dus een ik ode aan Komrij... Ja, 1 april 2004. Maar dat is wel een beetje spannend, want uh, dat moet dan ook wel goed zijn. Dat bedoel ik. Ja, oh, daar ga je gewoon vanuit. <laughs> nou, dat is een uh, heel mooi uitgang. En dan ga je, je gaat het ook voorlezen, neem ik aan. wel onder welke naam, maar ik heb alles op podia gestaan. Kijk. Maar goed, het is een ander verhaal. Um, ik heb het getiteld, en dat is een anagram van zijn naam en uh, verband houdende met uh, zijn persoonlijkheid: yeah. Rek Morg Tij. Rek Morgtij. Ja. Dat is precies, dat is een uh, anagram van zijn naam. En ja. uh, toegespitst op zijn persoon, want ik vond altijd dat hij hele grappige, knorrige opmerkingen kon maken. Ja. Waar niet iedereen even blij mee zal zijn geweest, mm. maar ik vond het wel leuk. Ik, uh, ik, uh, ik ben een fan van hem. Nou, mooi. Nou, zal ik dan een Die mooi muziekje aanzetten? En dat je het dan nee, nee, nee, nee, gez... hoeft niet. Hoeft niet hoeft ja, niet. er moet een klein muziekje achter, vind ik. Uh, dat is dan aan u. Ik zet hem zachtjes. Oké. Okay. Doe maar. Een groot mens komt op rij over heuvelen en dalen. Een kleintje slechts vlij om door het slijk te halen. Mijn geest ontbeert uw lijnen alsof dat ertoe doet. Zij kent slechts uw verschijnen. die ziel is goed. Ik vind het prachtig, meneer Jansen. Dank u wel. Bedankt voor het voordragen. Wou je er nog één horen van mijn eigen uh, hand? Hele andere hoek. Nou, wil ik wel maar als het mag volgende week. Want ik vind toch dat de spotlights deze nacht eventjes op uh, Gerrit Komrij moeten. Ja, nee, prima. Doen Akkoord. we dat volgende keer, oké? Okay? Prima, bedankt. Oké, okay, bedankt voor ons. Dag. Hey. 0800-1121. Meneer Timmerman. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Oh, ik heb wel even over die kerkklokken. Ja, oh, fijn. Ah, ik denk, ik zal toch eens even, even antwoord naar jullie toe doen. Uh, bij ons in, uh, in de stad, uh, ja, het is een, het is een start. Uh, daar hebben ze ook uh, in, een, in een nieuw kerkje, in een nieuwbouwijk, uh, gewoon een schakelaar opgezet. En s'avonds om tien uur, uh, dan, uh, dan luidt hij niet meer. Oh, dat is nog eens handig we waren gewoon klachten uit de buurt gekomen toen het kerkje net uh, gebouwd was. Ja. Daar hebben ze gewoon een of andere uh, apparaat uh, ingebouwd Dat hij om tien uur tot uh, ochtends, uh, een uur of zes geloof ik, dat hij ja. het dan uh, niet doet. Dat ah. kan gewoon. Ja, want ik kreeg nog door van iemand. Die zei, um, uh, ja, het is, uh, je kunt het niet... Um, uh, een kerk is nou helemaal niet uh, uh, digitaal, dus je kunt hem niet zomaar even uit en uh, aanzetten. Nou ja, ik, ik dacht opeens: van uh, ja, dat, dat moet misschien toch. Oh, je, moet, je moet die klok toch gewoon uit kunnen zetten. Maar dat, ja, kan, dit, dat kan misschien ook niet heel makkelijk. Het is een, is een nieuwe kerk, een nieuwe klok en alles. Ja, alles is precies. Nieuw. Dus, en, en er zal een prijskaartje aan hangen, natuurlijk. Ja. En dus uh, dat er in de bestaande kerk zal een duur, duur uh, verhaal worden, vermoed ik. Ja, nou ja, het is, het is misschien wel een tipje, want ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen heel vervelend is. Maar de vraag van Jan is natuurlijk eigenlijk, waarom moeten ze s'nachts nog luiden? Ja, oké, okay, waarom? Ja, gewoon ja. Dat, dat, dat was nou één keer zo, denk ja. ik. Ja. Zo. Had het is altijd makkelijker. <laughs> ja. als, je, als, je, als, je, als je straat bent, en je hebt geen, uh, geen klokje bij je. Ja. Maar in principe is het uh, bijna niet no nodig natuurlijk. Nee, Volk maar... tegenwoordig ja. niet. ja, ik weet... Ja. ja, ja, ja. Vroeger hadden de mensen geen aloosjes of... Nee, dat is waar. Moet je daar de tijd vandaan halen. Maar tegenwoordig hebben mensen ook geen horloges meer, want we hebben allemaal de tijd via onze mobiele telefoon. Ook zo, ja. En die zit in de achterzak en dan is het toch wel handig. Als... Maar ja, midden in de nacht, ja. Inderdaad. En wat het gas betreft heb ik ook nog een, een klein, uh, klein uh, verhaaltje. De gassen zijn min of meer opgelost, maar uh, ik heb mijn vriendin uh, die, die woont in een appartement ja. op twee hoog. En uh, daar is veel minder uh, kracht in de gas, inderdaad, als gewoon bij mij thuis. En we wonen in dezelfde stad, dus ja, en zie je. Dat... Het, is, het, het is gewoon een combinatie van alle factoren, denk ik. Want uh, ook als ze net wat zegt met een eitje koken, dan uh, bij haar doet het echt veel <lacht> langer voor de water een keer kook dan bij mij, hè. is echt waar, inderdaad. Het verschilt gewoon een beetje. Het is wel dus grappig, dat is, uh, uh, was mij nooit opgevallen. Ja. Qua ketel of zo, of qua dat het dan een langere weg af moet leggen bij haar. Uh, <laughs> maar ze heeft ook gewoon een ketel in het uh, appartement zelf. Dus. Maar inderdaad, het duurt wel echt langer. Het is gewoon Nederland in dezelfde stad. Ik denk dat zij dan een andere uh, calorische waarde heeft. Misschien wel. <laughs> <laughs> ik heb weer een nieuwe dus. term gehoord. Oké, okay, dankjewel hè. Oké, okay, fijne nacht nog. Ik luister, het... nog even luisteren en... Um, uh... Kijk, dat hoor ik graag. Oké. Okay. Okay, <laughs> Fijne dank. nacht dan ook. Dag. Nee. 0801121, René. Uh, ik reageer dus even op uh, het, het koken van die melk. Ja. Uh, dat is weer een, een zoals dat alles eens vaker gebeurt, een kwestie van definiëring. Uh, het is inderdaad zo dat op grotere hoogte de melk inderdaad eerder. Ja, koken durf ik niet eens te zeggen. eerder borrelt. ...dat wij verstaan onder koken. Maar de temperatuur van die melk is geen 100 graden. En wij verstaan ook onder koken. als iets, de of water, laat ik het maar simpel zeggen. als water de temperatuur van 100 graden bereikt heeft. En doordat je op grotere hoogte zit, is inderdaad de luchtdruk lager. waardoor melk en water. en sowieso wat wat heet gemaakt moet worden. eerder borrelt. wat wij hebben zoals wij koken zien, maar de temperatuur van 100 graden nu bereikt heeft. En het is dus met name bergbeklimmers die daar grote moeite mee hebben... om namelijk hun eten gaar te krijgen. Op grote hoogte kookt het, uh, ik meen zelfs al bij 80 graden... maar dan kun je je eten niet gaar krijgen. Dus het heeft niks met de witte waarde te maken. Het moet ook niet gekker worden. Wat zeg je? Het moet ook niet gekker worden. Nee, maar dit, dit is gewoon, uh, hoe heet dat, de wetenschappelijke verklaring ja. uh, daarvan. Het gaat niet om de calorie het gaat zuiver om, om de luchtdruk oh. die uh, veroorzaakt, de lage luchtdruk die veroorzaakt dat uh, als we het even bij water houden, het water eerder borrelt. Maar... Het is toch niet zo dat Oost-Ende zo'n enorm lage luchtdruk dan heeft ten opzichte van Nederland. Zo ver is dat toch niet uit elkaar? Nee, nou ja, ik, ik, heb, uh, ik, ik, ik werd uh, wakker toen die eerste discussie al voorbij was. Ja. En ik hoorde alleen de tweede discussie van die meneer die zo stellig was dat de eerste geen gelijk had. Dat ik moet zeggen, nee, die man heeft wel gelijk. Maar... Uh, ja, ja In ieder geval per 100 meter daalt de luchtdruk een, een bepaalde waarde die ik niet in mijn hoofd heb zitten. Ja. En, en dat veroorzaakt al dat het borrelen van water eerder plaatsvindt. Maar dan is het nog geen 100 graden. Nee. Maar de, het kan ook zijn dat Oostende en Sint-Michels-Gestel, want daar gaat dit uh, dispuut over, ja. van, uh, ja. dat, het, dat het toch uh, verschil is in gas en dus in calorische waarde. Ja, oh, de, oh, als het om gas gaat. Ja, precies. Ja. Nou, ik had die calorische waarde bij de melk uh, ja, bedacht en niet nee, bij het gas. Nee, het gaat om het gas. Ja. Oh ja, nee, nou, ja dat, dat, kan, uh, dat kan natuurlijk best waar Kijk, zijn. Dat, dat oh, is geen gelukkig. probleem. Vandaar dat, dat inderdaad, als we de rekening krijgen, de, de, de gascalorische uh, waarde ook uh, gegeneraliseerd wordt. Oh. Of teruggebracht wordt tot een bepaalde waarde die het moet hebben in Groningen, geloof ik. Oh. Dat, dat, ja, dat, dat kan iedereen op zijn gasrekening zien. Oh, dat, dat vind ik leuk. Als mensen even willen bellen met wat er, wat er aan calorische waarde... waarin op hun gast, uh, gasrekening staat... dat we dan een beetje een plaatje van Nederland kunnen schetsen. Ja, ja. Maar ja. dat is wel lastig, want wie heeft er nou... s'nachts om half vier zijn uh, <lacht> gasrekening bij de hand? Maar mocht het zo zijn, bel dan even naar 0800-1121... of stuur even een mailtje met wat er vermeld staat... aan calorische waarde en wat je woonplaats is. Vind ik leuk. Ja, precies. En, en uh, als, als het goed is, ik heb dat uh, niet, niet de niet 100% zeker, maar als het goed is, staat er de, de omrekening naar een, een, een standaardwaarde voor heel Nederland, uh, die uh, gebaseerd is, meen ik, op, op de calorische waarde van aardgas in, in, in Slochteren. Kijk. En, en daar, daar zit dan de crux van dit verhaal en niet in de, in de hoogte zozeer, okay. wat, wat ik begreep had eigenlijk. Nou, hebben we weer wat geleerd. Hartelijk dank voor de bijdrage. Graag gedaan hoor. Fijne dag. <laughs> Goeienacht. Dag. Ja, ja, goeie. Ja, ik zat ondertussen ook nog na te denken. Want het, uh, uh, Gerrit Komrij, het was natuurlijk een uh, bijzonder man. Hij is overleden voor het geval je net inschakelt en dat niet hebt meegekregen. En uh, je kunt nog steeds bellen als je een gedicht van Gerrit Komrij even voor wilt dragen. Dus als je iets in de kast hebt staan of iets naast je bed hebt liggen... en zegt van nou, dat wil ik nog wel heel graag even delen... dan is dit misschien een mooi moment om te bellen naar 0800-1121... Maar om de lat dan wel heel hoog te leggen... er is één man die iets heeft voorgedragen van Gerrit Komrij. Dat is Boudewijn de Groot. En dan zeg ik voorgedragen, maar hij heeft het gewoon gezongen. En dan heb ik het over dit nummer, de Kinderballade.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 Het is een gruwelijk liedje, maar ook gruwelijk mooie tekst. Geschreven door Gerrit Komrij dus en gebracht door Boudewijn de Groot. Het liedje heet De Kinderballade. 0800 1121 als je deze nacht iets voor wil dragen van Gerrit Komrij... als je nog iets bij de hand hebt en het wil brengen, bel dan even... Maar ook natuurlijk de gewone vragen en de antwoorden. Zo is er nog uh, de vraag van Jan... waarom de kerkklokken ook s'nachts luiden en of ze dan niet uit kunnen. Uh, mevrouw Groenewegen wil weten waarom er zo'n verschil zit... tussen de bijstandsuitkering uh, of de AOW-uitkering. Uh, Mark wil weten hoe het zit met doping... waarom er vaak uh, berichten komen over dopinggebruik... bij wielrennen en atletiek, maar niet bijvoorbeeld over voetbal, tennis of korfbal... En meneer De Wit wil weten waarom bliksem vaak inslaat in elektriciteitshuisjes. En Claudio die vroeg zich daarop af of, uh, um, of het waar is dat onweer vaak op dezelfde plek zich vormt. En of het klopt dat hij al heel lang geen erge onweersbuien meer heeft gehad boven de Randstad. 0800 1121 als je een nou antwoord hebt op een van de vragen. Hans, goedenacht. Hallo. Hallo, hoop Hans weer vannacht. Uh, ja, mogelijk. Ja, inderdaad. Yeah. Uh, ik had even over de kerkklok. Uh, ik, ik slaap min of meer tegen de kerktoren aan yeah. in Amsterdam. En die, is in, die wordt gerestaureerd. En die is al een half jaar buiten, uh, buiten dienst. En ik mis hem gewoon. <lacht> ik, vind, ik vind het gewoon prettig om met, als ik in bed lig en ik slaap niet. En dan hoor je hem ooit oh, in drie uur of vier uur of vijf uur of wat er ook. En uh, kijk, ik heb ook zo'n wekker die projecteren het op het plafond, maar dan moet ik eerst mijn ogen open doen om te kijken hoe laat het is. Dus ik, vind het op, <laughs> ik, vind het, ik mis hem echt. En in Amsterdam is er veel gezeur over, uh, zeg maar binnen de grachtengordel, Nieuwe mensen die er komen, de Westerkerk bijvoorbeeld, die vinden ze wat te hard. Die moet, mag niet meer half, oh, de half uur slaan. Ach ja, ook nog de half uur. Ja, yeah. Maar deze die voor mij die slaat ook elk el, el, half uur. Dat vind ik leuk. Ja. Nee, maar je, je, als je de, uh, Ik ben mijn hele leven in Amsterdam nou, gewoon, ik weet niet beter of de kerkklok klinkt, natuurlijk. Nee, maar dan heb je er volgens mij ook echt geen last meer van. En door even op de bergbeklimmers terug te komen. Ja. Nee, het is zelfs zo dat. Um, mensen die dus echt wat bergbeklimmers zijn, dan heb ik over de Himalaya, dat is 8000 meter. Dat er doden vallen omdat het te lang duurt voordat ze, uh, uh, zeg maar, ijs of sneeuw gesmolten hebben om te drinken. Oh. Mensen zijn, zeg maar, in de rand van. Die, die, die, die wandelen daar zo'n beetje hallucinerend rond op die hoogte. En die moeten dan ook eens, nog eens uh, hun tent terugvinden en dan water gaan koken. Want zonder water ga je natuurlijk sowieso dood op die hoogte. En die vallen dan in slaap en, uh, omdat het gewoon te lang duurt. Er zijn meerdere gevallen van bekend. Het is toch ook wat, hè? Waarom zou je dat nou jezelf aandoen? Ja, dat bergbeklimmen, dat moet je willen. Ja. En dan nog een derde. Sta je ook bekend onder Fatima? <laughs> ik ben nee, Jan niet, de Boer. nee niet, niet onder Fatima. Ben je Jan de Boer? Ik ben Jan de Boer. Ben je echt Jan de Boer? Er <laughs> is echt werkelijk echt helemaal niemand die dit gaat begrijpen, maar, nee, ik, vind maar, niet, maar ik vind het leuk. Ik heb, ik heb al jarenlang, dacht ik, als ik dan straks een keer jou hoor, dan ga ik je toch even bellen. Ach, wat leuk! Niet verder vertellen, hè? Nee, we gaan het ook niet uitleggen, ook. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om je een keer te spreken. Terwijl ik je eigenlijk al jarenlang iedere zomer spreek. Wij kennen elkaar heel goed. We dus gaan vaak met elkaar ja, dan dan hoor ik het door ook, Europa en. Uh... We hebben wel wat, zo'n beetje. Oh, wat grappig zeg. Leuk, maar, jammer dat het afgelopen is, hè? Ja, maar wat verschrikkelijk wat er met jou allemaal gebeurt, zeg. Wat een beslissingen. Ja, dat ik dat, naar dat, het vreemdelingslegio ga, is toch wel heftig. Moet je niet verklappen, allemaal? Ga ik verklappen vrouwen, dat ik in Frankrijk ben wonen? Kwijt. Ja, het is ook wel heel erg, allemaal. Ja. En, en hoe is het met jou afgelopen dan? Nou, ik ga met, uh, met een zeker iemand in een huis in Frankrijk wonen. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ach, ja, niemand, ja, niemand begrijpt dit nu meer. <laughs> is echt, dat is, dat... Hans, ik hoop je heel snel weer eens te spreken. Maar nu ga ik het afronden. Oké, okay, joe. Dankjewel. Uh... He, dag. Hans en ik hebben allebei een, uh, een uh, prachtige glansrol in een ander radioprogramma. En het is, uh, hebben, dat wordt opgenomen. We hebben elkaar eigenlijk in al die jaren dat we dat al doen nog nooit gesproken. Dus heel grappig vind ik. Ik hoor het nu ook inderdaad aan de stem wat leuk. 0800 1121. Terug naar de vragen, de antwoorden en naar het komrij. Adiel. Goedenavond, Astrid. Ach, oh, ik hoor een Hans nu, of niet? Oh, het is wel Adil. Hallo Adil. Hoi, hoi. Sorry, ik hoorde even twee dingen door elkaar heen. Maar uh, wat, wat kan ik voor je doen? Of wat ja. kan jij voor mij doen? Ja, nou, allereerst, ik heb hier de factuur van uh, ah. een enkel van juli. Maar er staat alleen maar een bedrag op. Staat, het is niet helemaal uitgespe uitgespecificeerd of zo, dat niet. Geen, uh, geen calorische waarde? Nee, nee, nee. Nee, want ik krijg ook al via de chat, is er Hippo, prachtige naam... Uh, die zegt, ja, er staat ook geen calorische waarde bij mij op de rekening. Ik vind het zo leuk als mensen dan om half vier... s'nachts hun uh, elektriciteits of hun gasrekening voor mij op gaan zoeken. Dus ja, dat ja, staat er niet op, maar wel de gaskwaliteit correctiefactor. En die is in Utrecht 0,99942. Is toch leuk om te oh. weten? Ja, Heb jij ook een uh, gaskwaliteit correctiefactor... Nee, nee, nee. Het is gewoon een nee. voorschotnota. Oh, en wat moet je betalen? 150. Oh, dat valt nog mee. Ja. Dan heb je niet de verwarming veel aan gehad? Nee, nee, nee. Maar <laughs> het, is, het is voor het huis hiernaast. Niet voor ons eigen huis. Hoezo heb jij de gasrekening van het huis hiernaast? Nou, omdat we dat verhuren aan, aan een, als studenten. Oh, dus dan hou je... En die, te... en die rekening komt dan bij ons binnen, staat op onze naam. Oh, oké. Okay. Dat hou je dan een beetje in de gaten. Ja, het moet ook wel, dat op mijn naam staan. Ah ja, nee, er ja, zit wel wat in. Je moet het ook betalen, natuurlijk. Juist, precies. Nou, bedankt dat je even belde. Jammer dat de calorische waarde er niet op staat. Ja, maar ik had, ik had een, ik had oh, een je vraag. Oh ja, nog meer. Ja? ja. Ik, had een, ik had een vraagje. Ja. Laatste iemand tegen mij van... Je uh, had een, een pizza gegeten, quattro formaggi. Ja. ja. gewoon van de supermarkt, hè? Dus ja. niet, uh, niet, niet van een. Uh, van pizzeria. een pizzeria die je op af Dus. Ik denk, nou, ga ik ga het ook prima proberen. Ik sta voor de diepvries en ik zie allerlei verschillende werken. En op heel veel spot staat dokter Oetker. En toen dacht ik bij mij, Pizza, dokter Oetker is een beetje een vreemde combinatie. En mijn vraag is: uh, Is het nou echt een, een dokter die uh, de, van de een op de andere dag: dag van nou, ik uh, begin met een pizza lijn? Of is het gewoon een beetje een commercieel trucje van pizza is ongezond. En als je dan dokter Oetker, dat dat dan... Maar ik bedacht bij mezelf. Uh, het is een... Dokter het is een, het is, een het is een titel, die mag je volgens mij niet misbruiken. Dus nee, je ging... mag jezelf niet zomaar dokter Oetker noemen. Nee, nee, dus ik dacht van... Uh, een, een vraagje voor, uh, voor de nachtzuster. Wie is dokter Oetker eigenlijk? Ja, ja dat staat... Ik maar, vind mag, ik namen noemen, mag ik namen noemen van pizza's of niet? Nou, je hebt al 26 keer Dr. Oetke gezegd. Dus dat mag die... Ja, maar dat staat er, dat staat er klein op. En er staat zo zo'n kopje van een kereltje. Volgens mij, ja, volgens mij is het nog heel klein... Maar op de doos staan ook andere namen, hè? grote namen. En wat, is de, wat staat er dan op, kan mij het schelen? Ja, Casa di Mama. <laughs> ja, maar dat is gewoon de omschrijving van de pizza. Het merk is Dr. Oetke... Ja, maar dat zet dat er uh, niet zo groot op. Ik vind het echt heel leuk. Wie ja. is dokter Oetker? Ja. 0800-1121. Dat moet lukken, Adiel. Ja, en misschien hebben ze in, in België andere melk. Dat het, uh, duurt. Ja, dat dacht ik ook al. Koude koeien. Ja. Ja. Uh, eerst goed. Dankjewel. Doei. Doei. doei, doei, doei. 0800-1121. En weer een Hans. Goeienacht. Ja, goeienacht met Hans. Het is echt dat een Hans je bent heel oh. goed te verstaan, Hans. Heb je een nieuwe telefoon? Uh, nee, ik sta aan de andere kant van, uh, van het gebouw. Ik oh. werd wakker en ik was even eentje aan het lopen. Ik ben nog eens s'nachts een keer wakker. En dan had ik mijn grote radiovriend, zonder, uh, Arts Zonderveld. Uh, die belde we s'nachts een uh, keer op op de camping. Ja. En uh, de hele camping werd wakker. En ja. hij tegen me zei: Goed, <laughs> Ik ja. kan het niet maken, hè? Nee. Uh, maar goed. Ja. Maar even verschil, Ik had een uh, antwoord op de vraag van uh, bliksem ja. in transformatenhuisjes. Nou, vertel. Dat uh, heeft te maken met uh, magnetisme. In het transformatorhuis uh, zijn er nou magnetische velden. Dat heeft te maken met omzetting van uh, spanningen. En transformator heeft het voordeel dat de spanning kan optransformeren en kan neertransformeren. Dat heeft met primaire en secundaire weddingen te maken. Oh. Maar ik zal het niet te ingewikkeld maken. Nee, het is nu alweer te, te, te ingewikkeld. Maken... Ja. Het heeft met de inductie te maken en door de, vooral door de verschillende polen plus en min uh, heeft een bliksem die uh, gemakkelijk uh, dat kan opzoeken. En hij zoekt altijd de mensenweerstand. weerstand. Dus het transformeruitje is vaak uh, uh, aan de beurt. En dat is niet van aan het heeft te maken met inductie en met magnetisme. En de grote man die dat allemaal ontwikkeld is, dat is de heer Tesla. En dat is een van de grootste ingenieurs, ingenieurs aller tijden. Die heeft het ontdek, het magnetisme, de inductie. En daar zijn we tegenwoordig helemaal van met onze motoren. Met alles wat met elektriciteit te maken heeft. Als, okay. mensen, ge, als mensen geïnteresseerd zijn, dan pak je gewoon even Google en tikken Tesla. Hans. Dan krijg je ook de, de eerste naam van de Hans. Tesla van de, van de eerste auto. Hans. En, dat, ja. en Je moet in dit programma niet mensen gaan adviseren om te googlen. Want dan belt er straks niemand meer. Ja, maar ik doe en dat het mooie, dat het is prachtige is altijd juist, tuurlijk kun je tegenwoordig alles googlen, maar het prachtige ja. is juist, ik bedenk, ik bedenk niet om me af te vragen wie dokter Oetker eigenlijk was. Tuurlijk kan ik dat zelf ook googlen, nee. maar het is gewoon, ja. ik vind het gewoon leuk om dat soort dingen zo midden in de nacht eens een keertje over na te denken van inderdaad, wie ja. was dokter Oetke? en inderdaad, waarom hoor je nooit dat er in tennis zoveel doping gebruikt wordt. Maar ik wil even iets aanvullen, he. waarom ja. de eerste elektrische auto uh, genoemd is na de Tesla. Ja. En daar wil ik even aanvullen. En ik, op de camping gebruik ik uh, propaan. En jij butaan en propaan. In de en in zomergas en in zijn wintergas. En het heeft net wat meneer zegt, karlos uh, te maken. En de druk in de caravan is 30 millibaar. En dat is de druk die je gebruikt voor uh, de meeste uh, caravans. En gaan ze ook en dat wil ik even aanvullen. Oh ja, en dat weet dat je dat misschien ook is. of het zo is, want het is dus waar dat de bliksem vaker in een transformatorhuisje slaat. Ja. Of in een elektriciteithuisje. Maar weet ja. je ook of, uh, of onweer vaak op dezelfde plek komt toevallig? Nee, dat is allemaal verschillend. Hij zoekt elektriciteitsdranen op en dat kan allemaal verschillend liggen. Er liggen allemaal veel kabels in Nederland. En daarom is het ook belangrijk, in, vooral in een appartement gebruik, om die tv uit te zetten. Want het staat in de grond ja. en gaat door het hele appartementen in. En met zijn eigenwijs, ze zetten gewoon uit. Ik heb zat niet, op je minder last van, maar ik zet alles uit als ik uh, geen bliksem is. Want er zijn zulke al verspannen en het is niet uh, voorspelbaar waar die op de grond terecht komt. Nee. En dat is het, het probleem met bliksem. Het blijft altijd levensgevaarlijk. Maar ik kan alleen zeggen, vooral in de appartementen, Zet de tv uit, wat voor mooi programma het is. Hij slaat in de grond en hij slaat gelijk in de tv strijd Of computers. Okay. Zet gewoon alles uit. Dat alles dat uit. Oké, okay, ja, dankjewel Hans. Ja, nou ja, niet, niet, niet de kleren, maar gewoon... Nee, niet de, de kleren, maar de tv uit. Ja, de ja, even voor de duidelijkheid. Als het bliksemt, hoeven de kleren nog niet uit. Oké, okay, dankjewel nee. Hans. Nou, ik sta wel bij eh, het hoor. Ik doe, wat dat betreft. Oh. Ik trek altijd een mooi pak aan. Hè. Als ik naar, met nette mensen spreek. dan ja. trek ik pak aan, stop dat dus zo. En dan zeg ik u. U heeft enorm veel betekenis voor mij. Eh, Dank u wel. Is, uh, het... Ja? Ja. Dag <laughs> ja. Dag, uh, dag mevrouw. Dag Hans. 0800 1121. Mevrouw van der Zon. Ja, goedenavond. Hallo. Ik heb een gedichtje van Gerrit Komrij. Oh, fijn. Nou, ah. dat vind ik heel prettig. Want, uh... en, ik, en ik heb ook nog iets over die AOW. Ja, ja. Uh, wat zullen we het eerst doen? Eerst de AOW, doen we Eerste daarna het AOW. gedichtje. Ja. Ik denk dat het verschil erin zit dat voor de AOW premie is betaald en voor de bijstand niet. Ja, uh, ja het heeft ook nog uh, uh, te maken met... Um, uh, ja, inderdaad, het, maar zei die mevrouw zelf ook al, dat er nog dingen worden ingehouden. Hè? Ja. Dus dat, daar heeft het ook mee te maken. Even voor de duidelijkheid, mevrouw Groenewegen vroeg zich af... waarom een bijstandsuitkering zo'n stuk lager nog is dan een AOW-uitkering. Ja, want uh, vanaf 1957 is er AOW betaald door de mensen. En die krijg je dan als je 65 bent. Echt... En de, ja. mensen die bijstand hebben, die zijn nog geen 65. dus. Daar ligt het aan, daar ja. is geen premie voor betaald. Maar wat zij zich dan weer afvraagt is dat uh, uh, nu, op een, je hebt altijd zo'n correctie... en op dit moment krijgen dus uh, mensen met de AOW krijgen er 5 euro bij... en mensen in, met een bijstandsuitkering krijgen er 9 cent bij. Ja. ja, maar goed, het zijn ook mensen die niet die volledige premie betaald hebben... en die worden ook gekort in de AOW. Ja, ja. Dus dat kan ook nog weer heel anders uitpakken ja, maar natuurlijk. Maar ik weet het ook niet precies. Nou, het, blijven, ik vind het, het blijft altijd hele ingewikkelde rekensommen. Sowieso met al die uh, ja. uh, inhoudingen en uh, loondingen. En uh, dat is altijd uh, best ingewikkeld. En eigenlijk zouden we ons daar allemaal heel goed in moeten verdiepen. Want er gaat ook een hoop bij mis altijd. Ja, maar we mogen toch ook wel blij zijn dat het er hier is. Nou, weten, dat ben ik nou echt helemaal met u eens. Dat zou ik Ja. Uh, laten we naar Gerrit Kommerij gaan. Hij ja, is overleden, want... dat is zojuist bekend geworden. En daarom ja. heb ik gezegd, als er iemand iets van Gerrit Kommerij uh, bij de hand heeft... bel en draag het voor. En uh, had u iets in de kast staan of echt op het ja, uh, nachtkastje? In de kast staan, een gedichtenboekje. En waarom uh, heeft u gekozen voor het gedicht dat u nu gaat brengen? Nou, dat is, om kort te zijn. dat is het enige gedicht wat ik zo snel kon vinden, ah. van, van Gerrit Komrij. Nou, hartstikke fijn dat u even gezocht heeft. Dan, ik zet toch weer dat mooie muziekje aan. Ja, want al die mannen met dat gras, daar word je ook mis uh, van. Wacht even hoor, ik zet het verkeerde muziekje aan. Want ik moet niet... Oh, deze, deze kan uit. Zo, even het rode knopje. Dat is ook wat... Dat is heel ontoepasselijk, ole hollee. Dat is echt... Zo. Sorry, mevrouw van de Zon. Zo, ja. groene knopje. Het uh, woord is er nu. Het uh, gedichtje heet De Zwijgzaamheid. Eer maakt men lakens wit met inkt. Eer speelt men schaak met bezemstelen. Eer vindt men nog een roos die stinkt. Eer ruilt men stenen voor juwelen. Eer breekt men ijzer met zijn handen. Eer zal men stijgen in valleien. Eer legt men in kanaal aan banden, eer leert men geiten kousen breien. Eer plant men bomen op de weg, eer zal men kakken in zijn hoed, dan dat ik u mijn ziel blootleg en zeg wat ik thans lijden moet. Ik vind dat u uh, zo uh, per ongeluk wel hele mooie woorden gevonden heeft hoor. Ja, ik vind ja. het ook heel mooi. Een prachtig stukje Gerrit Komrij. Hartelijk dank daarvoor, mevrouw van der Zon. Geen dank. Een nacht nog. Goeienacht. Dag. dag. 0800-1121 als je iets van Gerrit Komrij bij de hand hebt en wil voordragen. Of als je een vraag of een antwoord hebt voor deze uitzending. Meneer Verstappen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Je kent mij niet meer waarschijnlijk, maar we hebben elkaar ooit eens een keer aan de lijn gehad. Dat is heel lang geleden. Toen uh, was je nog uh, op dat andere station. Uh, ik heb wat van uh, Gerrit Komrij, en dat heb ik, uh, ja, ja, maar geen voordracht. Ik heb een geluids... Uh, ja, ik heb, ik heb het wel 45 minuten, maar ik, laat je een, ik probeer je een klein geluidsfragment te laten horen, wat ik zelf heb opgenomen in 2003 in uh, Ruigoord. Waar hij dus een ruigoedreden deed. Ja. En, uh, ja ik hoorde die Comrade. Toen dacht ik, uh, ik, moet even, ik moet even snel in mijn archief uh, kijken. Oh, wat bijzonder, ja. Ik heb, ja maar goed, ik, ik, heb, het, uh, ik heb het wel ingeschreven. Alleen ik kon mijn boek niet zo gauw begaffelen. <laughs> maar ik vond het uh, binnen een minuut. En ik heb echt duizenden dichters in mijn archief. Kijk. En, ja, ik heb jarenlang, uh, ik had natuurlijk een radiostation vroeger. Een poëziezitter. Ah, ja. Radio Vrede heette dat. Ja. Dat heb ik je wel eens verteld. ja. En uh, ja, we waren met heel veel poëzie bezig en ik, uh, ja, ik, ik ging altijd op pad en de andere mensen ook. En het leuke is, ik, uh, ik nam het ook nog uh, ontzettend goed op, want ik zat in Ruigoort gewoon achter het mengpaneel. Dus gewoon van de installatie af, uh, perfect materiaal. Maar hoe lang is het wat je hebt? Want uh, over drie, ja, drieënhalve je minuut begint het horen. Dit duurt natuurlijk heel lang, ja. maar ik heb, uh, ik heb het schijf heb ik even scherp gesteld. Kijk. Ja, nee, ik ben ook nog steeds een radioman. Ja. Hoe het moet. <laughs> maar ik, eh, ik hoorde trouwens even tussendoor meneer Jansen net. Uit Groningen. Ja. Uh, dat is een goede dichter hoor, Astrid. Oh, ik heb die, een, um, die, ja. die voordroeg ook. Ja, ja ik heb, hij is echt een goede dichter. Hij heeft heel veel goed eigen werk. Want mm. ik heb hem een aantal jaren bij mij op de radio gehad. Kijk. Ja. Nou, maar een en toevallig dat ik hem klein wereldje vanavond, weer, ja. Dus ik heb hem. Ik, nou, ja, goed, ik had hem even op 06. Ik zeg, god man, leuk, ik hoorde je. Maar nu eerst, eerst heel oh, even nou, Gerrit Komrij, kom. want anders dan ja, komt straks nou, Jan zal, van Eska, de Putten erin met het nieuws. Ik leg de telefoon horen bij uh, ja. uh, een koptelefoon. Kijk, technisch hoogbegaafd. Dat, Dat moet ja. kunnen. Ja. Ja. Ik zal eens kijken, als het, of ja. het zo lukt. <laughs> ja. dan gaan we gaan het even proberen. Volgens mij moet dit lukken. Zo. En ja, nu play. Dan komt die. Als hij te hard is, moet je het even zeggen? Ja. Ik, hoor het. Ik wil verslag uitbrengen van een nachtmerrie. Een nachtmerrie is een kwaaie droom. En de kwaaie droom in mijn geval is een droom die goed leek te beginnen, maar al snel een verkeerde draai nam de hoofdrolspelers, van de eerste tot de laatste minuut, mijn generatiegenoten. De generatie, zogezegd, van mei 1968, de generatie van Provo en Verbeelding, de generatie van Hitweek en Gandalf, de generatie van een nieuwe muziek en een nieuwe beeldentaal, de generatie die geuze woorden maakte van marginaal en protest en anti-autoritair. De generatie van het verruimde seksualiteitsbegrip. Een stukje ver het komrij vanuit, vanuit, vanuit, vanuit, vanuit Ruigoort opgenomen. Wanneer was het? 2003, meneer Verstappen? Uh, ja, 2003 als het. Ja, en, en wat was hij nu? Uh, het was gewoon een soort speech, want dit was... Uh... Nou, het ging. er was, er was een ruigoordrede in Ruigoord. Zet hem maar even uit, jaar. want anders blijft het zo galmen hier. Ja, wacht even, die radio's. Ja. Het dat ik het oh, Ondertussen gaat Gerrit Komrij gewoon door, wat wel mooi is. Ja, ik vind het. Maar ja, goed, dat, dat was dus een ruigoordrede. Ruigoord bestond 30 jaar. Ah... En uh, nou, ik uh, kwam daar om een aantal jaren voor, uh, speciaal voor op te nemen. Ik heb dus ook een heel groot archief. Ik heb ja. ook wel veel van uh, Simon Frinkhoog en zo. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, nou, prachtig. Ik ben blij dat je het even deelde... Ja, zo op deze toch... Uh, na nou, dit sombere nieuws over het overlijden ja, van Gerrit Komre. Ja, ik het vannacht ook. Ja. Ik, uh, we gaan naar Jan van der Putten met het, uh, met het nieuws... maar ik dank je hartelijk. En bel nog eens terug met mooie fragmentjes, hè? Ja, ik heb nog wel eens wat. Ik heb ja. ook nog wel wat van Vinkoog of andere. Ja, ik heb er zoveel, joh. Nou, als het toepasselijk is, uh, je weet me te vinden. Ik zou je hele nacht kunnen vullen. Nou, laten met, we dat uh, nou maar weer niet doen. <laughs> Nee, maar snap je? Ik, ik heb zoveel. Het is... Ik begrijp het. Uh, dankjewel voor je ja. bijdrage van okay. vannacht. En uh, nou ja, we gaan verder met Gerrit Komrij, maar ook met vragen en antwoorden. Dus uh, bellen kan nog twee uur lang naar 0800 1121.